Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel leerlingen maken zich zorgen over de eindexamens. Die beginnen morgen. Meer dan 4 op de 10 jongeren denken dat ze een minder grote kans hebben om te slagen. Omdat ze door corona minder goed voorbereid zijn, zeggen ze tegen mijn collega's van NOS Stories. Er zijn dit jaar daarom wel een paar dingen anders. Je kunt bijvoorbeeld een extra herkansing krijgen, vertelt verslaggever Danny Simons. Nou, die zien veel scholieren wel zitten. Zeven op de tien scholieren in onze vragenlijst die zeggen, daar wil ik best wel gebruik van maken... Minder populair dat is de mogelijkheid om je examens meer te spreiden. Want, zo zeggen sommige leerlingen, daardoor heb je ook later vakantie. Je hoort later pas je uitslag. Dat willen we helemaal niet. Zit je nou ook nog in de stress of heb je nog stof waar je niet goed uitkomt? Check dan de speciale spreekuren van NOS Stories op hun YouTube-kanaal. Straks om vijf uur is de eerste. De premier van Israël zegt dat de luchtaanvallen in de Gazastrook zo lang als nodig doorgaan. De leider van Hamas zegt op zijn beurt dat hun verzet niet is gebroken. Pogingen om te bemiddelen tussen beide partijen... hebben nog niet echt iets opgeleverd. En dus gaat het geweld tussen Israël en Gaza voorlopig ook niet stoppen... denkt correspondent Anki Regges. Er wordt hier wel gehoopt, maar ja, er wordt, nu gaat iedereen nog eventjes keihard er tegenaan. Want iemand wil graag met de, met de uiteindelijke overwinning tevoorschijn komen. En tot dat laatste woord niet gezegd is... Ook zelfs kan dat zijn nog na de wapenstilstand. Ja, dan hebben we nog te maken met nog veel meer uh, aanvallen heen en weer. Vanavond is de finale van de Champions League bij de vrouwen. Die gaat tussen Barcelona en Chelsea. En dat betekent dat ook een van onze Oranje leeuwinnen op het veld staat. Lieke Martens kan daarmee de vierde Nederlandse voetbalster worden die de Champions League wint. En ze heeft er vertrouwen in. We we dream club in De wedstrijd begint vanavond om 9 uur en is in Gothenburg in Zweden. Het weer tussen de buien doorschijnt de zon van tijd tot tijd. Maar het aantal buien neemt wel wat toe. Warmer dan 15 graden is het niet vandaag. Ook morgen wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is een kwartier vertraging op de A7, Herenveen, Horen tussen Breeslandijk en Hannover. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoorts. En Wij zijn er met de Zandvoortse radio nog bij tot aan 5 uur vanmiddag. In ieder geval, wat betreft dit programma Zandvoort op zondag. Want de radio die gaat uiteraard gewoon 24 uur per dag door. Joris Floodcake uit de jaren 80 en My Feet One Move. Daar kan je wel eens last van hebben, toch, Overjam? Ja, over Jan? af en toe wil je. Ja. ja, dat bedoel ik. God, gaan we in het tweede uur allemaal doen. Uiteraard, zoals de vaste luisteraars en kijkers van ons weten, om half vier hebben we de evenementenagenda. En uh, wat wij ook altijd hebben op de zondag, uh, CFM gaat de regio in. We gaan uh, naar Castricum, want daar wordt een hotelkamer op een watertoren gehesen. Misschien een idee voor Zandvoort. Uh, we gaan ook naar Zaandam, want uh, Gerrit is al 40 jaar gek op zijn vrouw, maar ook op jukeboxen. En als er nog tijd over is, dan gaan we natuurlijk even naar Den Helder. Want die reddingsbrigade die is aan het oefenen met zogenaamde drones. Wat die kunnen betekenen in het geval van calamiteiten. Uiteraard volgen we ook in de tweede, tweede uh, uur op deze zondag de voetbal-eredivisie. Nou, alle wedstrijden zijn om half drie begonnen. Dat zijn er in totaal negen. Om natuurlijk uh, geen, uh, geen, uh, geen uh, wedstrijden eerder te laten beginnen... zodat anderen zich daarop kunnen richten. En uh, belangrijke wedstrijden zoals de uh, zijn VVV Venlo FC Emmen staat vooralsnog op 0-0. En ook Willem II Fortuna Sittard staat op 0-0. En uh, bij FC Twente Ado Haag is inmiddels gescoord. Ado Den Haag leidt met 1 tegen 0 tegen Twente. Dat hou je ook voor u in het tweede uur in de gaten. Uh, ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Ook het tweede uur wordt weer gezellig. En meekijken www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Tot aan 5 uur Zandvoort op zondag. Met uh, ook een, uh, een hit van een uh, aantal jaren geleden alweer. Are We have and be.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 I'd rather be yeah. Yeah. ...bij die negen wedstrijden die vanmiddag om half drie zijn begonnen in het Eredivisie... ...gebeurt wel het een en ander, Albert-Jan, daarover straks veel meer. Maar we gaan hem eerst nog even draaien. Ja, hij is net uit Heb je Glas. Dat is de titel van de plaat van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank. Door het raam kijkt hij naar buiten... ...en ik met weemoed aan de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 De mooie tijd gaat veel te snel voorbij, dus zet is... Zoveel je kan Ama, En geef alles wat je hebt om weg te geven Want daar word je rijker van lo Geloof in wat je wilt bereiken si crees, puede pasar. Daarom bereik je nooit de top De reis alleen niet veel meer waar Dan het eind vindt Dus hang zelf de slinger zo Kom, heb je glas met mij nog goed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 Brinda por más Laten we hopen dat er binnenkort maar meer versoepelingen gaan komen. En dan zeg ik, uh, hef je glas met mij. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we duikelen de regio in, uh, Obizan. Klopt, we gaan uh, naar Castricum. Maar ja, je moet wel wat uh, conditie hebben. Maar als je eenmaal boven bent, dan is het uitzicht fenomenaal. In Castricum kun je nou binnenkort overnachten in de oude watertoren. Deze afgelopen week werd uh, de gerestaureerde kop van de Watertoren uit 1908 met een hoogwerker op de schacht getild. Een nachtje slapen in dit één uh, kamerhotel uh, kan al vanaf september. Luister, kijk, luister naar de volgende uh, bijdrage van onze collega's van NHTV. Nou, dit is de Watertoren in Castricum en deze is van 1908. En we zijn druk bezig om deze te restaureren en een herbestemming te geven. En het wordt een luxe hotelkamer op hoog niveau. Leent zo'n Watertoren zich nou wel voor een hotelkamer? Nou, ja zeker. Hij is, uh, hij is niet heel groot, maar hij is wel heel praktisch ingericht. En we hebben het, ni het niveau van het dak iets opgetild waardoor er een hele mooie ruimte is ontstaan. Niet te veel bagage meenemen? Nee, de Watertoren is ongeveer 30 meter hoog, dus een, een, een, een rugtas is aan te bevelen. Ja, hier komt het bed en hier heb je 360 graden zicht over de complete omgeving van Alkmaar tot Haarlem. Er hangt wel een prijskaartje aan hè? Er hangt wel een prijskaartje aan. Het is ongeveer 230 tot 400 euro per nacht uh, om hier te verblijven. Met een fantastisch uitzicht. En je helpt mee om uh, rijksmonumenten te behouden. Nou ja, uh, idee voor uh, Zandvoort uh, zeg jij uh, Albert-Jan. Het is maar niet, ik, uh, denk, uh, ik denk dat het uh, niet echt uh, rendabel is dat ze dat niet echt... Uh, voor ogen hebben met de, met de watertoren. Nee... Maar... Dan moeten natuurlijk allemaal mooie luxe appartementen in gaan komen. Maar dit is een natuurmonument, hè? Dus dit is een monument, hè? Dat ja, maar hier natuurlijk... in Stanford ook. Oh, dus... nou dan zou ik zeggen van... Uh, ja, ik ben ook, ja, het staat wel in de planning, hè? Dat er eventueel appartementen in zouden komen, maar... Ja, ja, nou, uiteraard. Ik verwacht dat dat nog wel eventjes kan duren. Dus, nee, die, de watertoren wordt gewoon bij het project... Uh, zeg maar, watertorenplein uh, betrokken, dus... Uh, de Watertoren, we zijn benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Althans, wanneer er wat mee gaat gebeuren. <laughs> ik, woon in, ik woon in al twintig jaar, maar. Laat ik, laat dus ik het zo zeggen. Dat is een discussiepunt. Nou ja, in ieder geval, ja, wat ze daar doen in Castricum. Ja, die dertig meters gebruiken alleen het bovenste stukje dan. Ja, klopt, en onder natuurlijk wat sanitaire voorzieningen. En dat is het. Maar nou, je hebt een prachtig, ja, je hebt een prachtig uitzicht. Ja, en dat voor 430 euro per, per avond. Dag. Nacht dacht, oké, okay, mag je ook andere dingen doen. Heel goed. Nou, tot zover dat verhaal over die watertoren daar in Castrucum. Dank aan NATV voor deze bijdrage. Allemaal wel uiteraard van plaat platen Life by Fire. We hebben het over Den Hartman. Ook deze plaat heeft hij in die tijd uitgebracht. Dat was We Are The Young. We gaan dus even kijken naar de ruststanden van de wedstrijden. De negen wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn in de eredivisie, Albert-Jan. Allereerst Vitesse thuis tegen Ajax. Ajax kwam op 2-0 uh, Vitesse scoorde daarna gelijk een goal terug. Dus Vitesse 1, Ajax 2. En dan uh, FC Utrecht neemt het vandaag op uh, tegen PSV. Daar staat het 1-0, gescoord door Utrecht. En AZ ontvangt Heracles Almelo, tussenstand 1-0. En dan ook een uh, mooie wedstrijd voor uh, de Rotterdammers. Feyenoord tegen RKC Waalwijk, 2-0. Dan gaan we naar Zwolle. Pek Zwolle ontvangt FC Groningen, een... El Klassico der Lage Landen zou je bijna zeggen. Tussenstand 0-0. We gaan eens even kijken hoe het in Heerenveen is. Daar wordt gespeeld tussen Heerenveen en Sparta-Rotterdam. 0 tegen 2. Dan wel een belangrijke wedstrijd. Willem II thuis uh, tegen Fortuna Sittard. Tussenstand 1 tegen 0. En hoe gaat het met de Hagenese? Nou, die uh, spelen vandaag tegen FC Twente. Daar staat er op dit moment gelijk uh, 2 tegen 2. En tot slot belangrijke wedstrijd. VVV Venlo thuis ontvangt FCM een tussenstand 0 tegen 1. Tot zover de eredivisie. We wow, houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Zandvoort op zondag op ZFM Zandvoort. We zijn er al 31 jaar met nu Billy Joel. Hier is Your Only Human. Van, uh, achter de piano Man, Billy Joel en uh, You're Only Human. We gaan, uh, ja, we gaan. Oh ja, half vier, We gaan even even meten doen, uh, albert Jan. En je hebt er twee, hè? Ja, en toch wel uh, zeker met dit weer. Het zijn buitenactiviteiten. Toch altijd hartstikke leuk om uh, die uh, dat uh, te gaan bezoeken. Allereerst kijken we even terug naar uh, Martijn Rijersen, want die is afgelopen zondag door de vakjury uitgeroepen tot Europees kampioen, kampioen in 2021. Volgens de jury verbeeld zijn kunstwerk gemaakt van 29.000 kilogram zout... Euh, zout, zand. Op aanspreekbare wijze het thema landschap door het oog van de meester. De titel van het winnende sculptuur is Het gestapelde landschap. Maar er was ook een kinderjury, uh, uh, Rob. Ja, klopt. Die hebben op, uh, op het raadhuis uh, dat uh, zandsculptuur uh, uitgekozen als mooiste. Goed. Uh, alle zandsculpturen zijn nog tot en met eind augustus te bewonderen. En vanaf vrijdag 7 mei, jongsleden, kunt u in het Zandvoort genieten van een nieuwe buitenexpositie. En hopelijk later ook binnen. Van het Zandvoortsmuseum, Ode aan het Landschap. Het landelijke thema is nu, ook, is nu ook in Zandvoort. Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen... zet Ode aan het Landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlands landschap vol in de spotlight. Me, maar liefst 29 kunstenaars uit heel Nederland brengen hun werk naar het Zandvoortsmuseum. De curator van deze tentoonstelling, Dolf Middelenhof, euh, heeft met de wethouder Cultuur Gert-Jan Bluis op 7 mei leden euh, en na het houden van een korte toespraak, waar een aantal mensen van het bestuur van de stichting Zandvoortsmuseum en lokale pers aanwezig waren, geopend. En daarvan is, uh, is een film gemaakt die ongetwijfeld ook te zien, terug te zien is op de diverse andere mediakanalen in Zandvoort. Zoals gezegd, vanaf 7 mei is die buitenexpositie gestart op het Badhuisplein... met de mooiste afbeeldingen van, eh, van en over de oude aan het landschap. Deze is gratis te bezichtigen in de openbare ruimte. Daarbij kunt u meteen uiteraard ook een kijkje nemen bij de indrukwekkende zandsculpturen... die niet alleen op het Badhuisplein staan, maar op diverse locaties in Zandvoort. Bezoekers zijn van harte welkom in het Zandvoortsmuseum vanaf 26 mei, uiteraard onder voorbehoud. En voor een bezoek, als het weer kan, graag even reserveren op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortmuseum.nl En uiteraard meer informatie over de evenementen ook op onze CFM-app. En de app is onder meer gratis te downloaden in de Play Store van Androids. En hier is alles wat ik mis. Kom ik val. Flow. Oh, het brandt Al zo lang oh. Draai je om en ben je back one time Laat me zien dat je slecht kan zijn Stok jou de hele week online Ik wacht op jou oh. Je weet dat ik echt kan zijn one time. Wanneer ik jou iets beloof Ik wil je echt wel terug Spain oh. I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sand.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 Deze single past wel echt zeegeluiden, golven, spelende kinderen en dergelijke. De Kumbai Dance Band hoor je. En Son of Jamaica. Nou, wij duiken weer de regio in. Voor Zandvoort en de regio. Nou, ik ben heel benieuwd, Albert-Jan, waar we nu weer uitgekomen zijn. Iedere dag klinkt er muziek uit het huis van Nel en Gerrit Abink uit Zaandam. In een huis staat namelijk in iedere kamer tenminste één jukebox... en als het kan staan er zelfs meer. Gerrit zag de machines 40 jaar geleden... en kon zijn ogen er niet meer van afhouden. En dat blijkt natuurlijk uit zijn grote verzameling van jukeboxen. Hier als bijdrage van onze collega's van NH. Home, my darling. Wat vindt u van uw mans hobby? Nou, zolang het zo staat is het niet erg, maar ik moet niet de kamer vol hebben. Het is wel gezellig. Ja. maakt me ook een plaat. En ik ben een keer het huis van Nel en Gerrit Abink staat vol met jukeboxen. Gerrit spaart en repareert de machines al meer dan 40 jaar. De eerste keer dat hij ze zag, was hij op slag verliefd. Vroeger is dat ontstaan. In de rock'n'roll tijd, dat je vroeger op stap ging, dat je wel een biertje ging drinken. Dan gingen we naar naar de Hoogdijk en er zat Opsnoor. En die had een mooie cyburg staan. En dan gooien we dan kwartjes en dubbeltjes in. Iedereen heeft ondertussen een telefoon, daar staat alle muziek van de wereld op. Ja ja, ja, ja, ja, Als je nou moet kiezen tussen zo'n telefoon en een jukebox? de jukebox natuurlijk. Nou, waarom? Ja, ja, die is veel mooier. Uh, ja, dat doet nog wat. Uh, je, kan, uh, je kan een biertje drinken en je kan kijken wat die jukebox doet. Ja, je zit al wel op de telefoon ook te kijken, maar er is niet zoveel te zien als... Uh... En dan af en toe een duintje maken. Ja, af en toe een ja, dansje. Of zonder ochtend, hè. Ja, mooi hè. Deze man is uh, 79 jaar oud en uh, nog steeds helemaal gek van zijn uh, jukebox. Hè? Volgens mij zijn die dingen wel wat uh, waard, uh, Albert-Jan. Ja, zeker. Ja, de, ja toch? Hij had vroeger van die woerlieters, weet je wel. Ja. En uh, dat, dat merk, dat kan ik nog herinneren maar het hele sy systeem weet je een kwartje erin gooien de E5 indrukken en dan krijg je een plaatje, geweldig sfeervol en een stukje no nostalgie nou, mooi hobby in ieder geval, we het. We gingen even naar Zaandam. Dank aan de collega's van NA Nieuws voor deze bijdrage. Nou, kijk eens naar buiten. Of als je buiten bent, dan voel je het wel, hè. Want het is een heerlijke zondagmiddag. Een zondagmiddag in Zandvoort met nu uit de jaren 80, Bill Widders en een lovely day. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.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 to know De zonnige single van Bill Widders en A Lovely Day. Nou, bij zon hoort ook het strand en bij het strand hoort ook veiligheid. En zo komen we weer bij het volgende onderwerp uit de reddingsbrigade. Zijn drones straks wellicht een onze grote helpers op het strand? De reddingsbrigade in Den Helder heeft er vertrouwen in. De reddingswerkers oefenen met drones voor extra veiligheid... van het signaleren van muien tot het overvliegen van een reddingsvest voor drenkelingen. En uiteraard ook het zoeken naar vermiste badgasten... In Den Helden zien ze de test hoopvol. Drones zijn namelijk sneller dan auto's en boten... en het gaat wellicht nog veel meer levens redden. Hier de bijdrage van onze collega's van NH. Kijk, een drenkeling, als die onder water raakt... is met een paar tellen, kan het fout woord zijn... Ja, Zo'n drone kan, kan echt wel een minuut verschil kan het zijn. Ik ben er wel van overtuigd dat dit echt een verschil kan bieden. Ja. Gered door een drone. Nou, hopelijk is het niet nodig, maar de praktijk laat zien dat badgasten steeds vaker in gevaar komen door onbekendheid met de zee. De reddingsbrigade Den Helder oefent met drones om de veiligheid op het strand en in zee beter in de gaten te houden. Nou, het eerste doel is zeg maar om heel veel beelden te gaan vastleggen van muisstromen. En die muisstromen die we dan uiteindelijk gaan naast elkaar leggen die beelden om daarvan een soort van formule te creëren... waardoor de drone uiteindelijk door heel veel beelden te gaan zien... zelf die beelden kan herkennen en dus ook de muisdromen kan gaan herkennen. En daarnaast zijn we aan het kijken hoe de drone ons kan ondersteunen... in de dagelijkse werkzaamheden, dus bijvoorbeeld de ondersteuning bij zoekacties... het helpen bij bijvoorbeeld vermissingen van kinderen. Want ook dat gebeurt steeds vaker. De reddingsbrigade verwacht deze zomer zelfs extra drukte op de stranden... omdat veel buitenlandse reizen mogelijk niet doorgaan door corona. Juist dan kan ook de inzet van drones de uitkomst bieden. En ja, kijk, wij moeten met de auto, met de boot gaan vaak nog wel een stukje heen. We hebben obstakels en we kunnen natuurlijk niet zomaar overal met een plankgas doorheen rijden. Dus ja, zo'n drone die kan opstijgen en die kan rechtstreeks naar het doel toe. Dus ja, dat, daar besparen we gewoon heel veel tijd mee. En zeker met medische incidenten en waterincidenten is dat gewoon ja, heel belangrijk. En die snelheid is ook voor badgasten een geruststellende gedachte. Ja, ik denk het zeker. Zeker op de, de gebieden die wat aflegen zijn van ons, waar we niet direct bewaken, daar uh, kan die dan gewoon heel snel zijn, vergeleken met ons, met onze voertuigen en onze vaartuigen. Dus daar gaat het echt wel uh, een verschil bieden. Ja. ja, ik ga zelf nooit zo heel ver de zee, Maar ik vind vooral met mensen die wat. Uh, wat ik vind name met kinderen vind ik het zeer zeker wel heel geruststellend. En, uh, en als het op deze manier, als drenkelingen kunnen, kunnen redden, lijkt me dat wel prima. Uh, met school hebben we een keertje over gehad dat er van die draaikolken zijn en dat je dan mee wordt getrokken. Dat is dan ik... hoop je maar dat je gered wordt natuurlijk. Ja. Yeah. En als dat met een drone zou zijn? Dan uh, zou ik het wel cool vinden. Ik kan me ook voorstellen dat badgasten het niet fijn vinden als er hele tijd een drone boven hun hoofd hangt. Dat kan ik heel erg goed begrijpen, maar... Uh... Wat je, zoals je gaat zien, is dat uh, eigenlijk, ze vliegen zo hoog dat we eigenlijk totaal geen, in, uh, geen idee hebben dat er een drone uh, vliegt. Ook... ook niet de hele tijd? Ook niet de hele tijd, nee. Het nee. uiteindelijke idee is dat een drone zeg maar, in een box in de, de duinen zeg maar, uh, opgeladen wordt. En die wordt daar vanaf uh, gestuurd door een persoon. Maar hij kan ook een autonome vlucht, dus zonder uh, persoonlijke besturing zeg maar, vliegen. En uh, dan kan hij dus op vaste tijdstip vliegen of als hij dat nodig vindt. Dus hij gaat niet dan hele dag gaat hij rondvliegen. De komende weken is het nog volop proefdraaien met de drones. Zo blijft bij één van de vluchten het reddingsvest haken. De bedoeling is wel dat de drones straks permanent ingezet kunnen worden. Zeker, ja. ja kijk, we zijn nu uh, net een paar maanden zijn we eigenlijk aan het testen in de praktijk. En we gaan het steeds meer uitbreiden, steeds meer oefeningen doen. En uh, het doel is dan om uiteindelijk een pilot te gaan starten en te gaan kijken hoe het in het hoogseizoen werkt. Ja, en dan gaan we kijken waar lopen we tegenaan. Waar helpt het ons juist? We moeten nog wat dingen aanpassen. En het idee is om dat dan steeds verder te gaan uitbreiden... langs eigenlijk de hele Nederlandse kust. En haar nieuws sprak met Robin Seinstra van de Reddingsbrigade uit Den Helder... inderdaad over het gebruik van drones. ben benieuwd hoe, ja, hoe de badgasten zeg maar, dat gaan ervaren... En inderdaad, als zo'n ding de hele tijd boven je hoofd vliegt... dan word je er ook gek van, uh, Albert-Jan, denk ik. Ja, nee, maar hij, hij verwoordt het ook goed. Maar ik bedoel, het is een absoluut, uh, wellicht, het is een pilot... maar als het, uh, als het uh, de, deze zomer functioneert en mensen redt... Bedoel, dan, uh, dan uh, is er geen tegenargument meer om het niet te doen. Nee, ze hebben ergens uh, net uh, boven, uh, boven ons... volgens mij was het uh, Wijk en Zee of uh, Castricum... hebben ze ook al uh, zo'n proef uh, gedaan okay. met uh, de drone... Ik ben benieuwd wanneer die in Zandvoort gaat komen. We houden het in de gaten. Dank aan NH-nieuws. We gaan aftellen naar het Zonfestival trouwens, uh, Albert-Jan. Diep Ja, nog uh, twee dagen. En dan uh, barst het los, uh, uiteraard uh, onder de strikte regels van uh, corona, in Rotterdam. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, verder allemaal gaat uh, aflopen. Nou, wij gaan terug naar 1985... Toen werd het uh, Songfestival uh, gewonnen door Noorwegen. En weet je met welke plaats? Nou, dat ga ik je nu vertellen. De Bobby Sox. Gisteren hadden we al de Nederlandstalige bijdrage in een van die jaren. Zo rond 85, dat was van uh, Alles heeft een ritme van uh, Fris als Little. En dit was uh, de plaat die gewonnen heeft in 85 Noorwegen. Bobby Sachs met uh, Let It Swing. We gaan eens even kijken of het ook swingt bij uh, de eredivisie. Hoe staan de wedstrijden ervoor, Albert-Jan? Vitesse thuis tegen Ajax. Tussenstand momenteel 1 tegen 2. En PSV heeft zojuist gescoord tegen FC Utrecht. Daar staat het inmiddels 1 tegen 1. Gelijkspelletje. AZ thuis tegen Heracles Almelo. 3 tegen 0. Zozo. En Feyenoord tegen RKC Waalwijk. Ze denken we staan bij elkaar, onder elkaar op Teletext. Ook een 3 tegen 0. Dan Pek Zwolle ontvangt FC Groningen tussenstand nog steeds 0-0. En dan uh, SC Heerenveen tegen Sparta en Rotterdam. Nou, het gaat lekker met uh, Rotterdam vandaag, want uh, ook uh, deze Rotterdammers staan voor, voor met 0 tegen 2. Ja, kijk nagaan. SC Heerenveen heeft vorige week ook verloren van Emmen. Het is toch ongelooflijk? Ja. Goed, dan gaan we naar Willem II thuis tegen Fortuna Sittard. Belangrijke wedstrijd. 1 tegen 1. En dan FC Twente tegen ADO Den Haag. Het wil nog maar niet lukken voor ADO Den Haag om met winsten naar huis te gaan. Want ze spelen inderdaad daar in Twente en staan gelijk 2 tegen 2. En dan ja, de klapper van de dag. Ik vind het een belangrijke wedstrijd. VVV Venlo thuis tegen FCM. FCM is op dreef. Tussenstand 0-3. Ja, die hebben ze juist uh, gescoord, uh, zie ik. Ja. Kom. Weer een uh, doelpunt erbij. Dus. Nou, zometeen in het uh, derde uur uiteraard van uh, Zandvoort op zondag veel meer. We gaan nog één plaat draaien tot aan het nieuws en weer. En dat is uh, lekkere zonnige muziek van uh, Die Sailers.